Dit is de podcast van het Bartimeus I Ask Vragenuur van vrijdag 26 mei 2017. Dit vragenuur wordt iedere laatste vrijdag van de maand gehouden vanaf drie uur. Heeft u vragen, dan kunt u een mail sturen naar i Bartimeus.nl. Wilt u oudere afleveringen downloaden of meer informatie over deelname aan het Vragenuur... Ga dan naar www.blinkmagazine.nl Blinkmagazine .nl. Blink magazine, gespeld B-L-I-N-K-M-A-G-A-Z-I-N-E Een goedemiddag allemaal, het is vrijdag 26 mei 2017 en de laatste vrijdag dus van deze maand en dat betekent het Bartimé's I Ask Vragenuur. Wat gaan wij doen vandaag? Op verzoek gaan wij kijken naar de Facebook-app. Ja, um, dat gaan we dus doen. En ik, uh, ik hoop dat uh, jullie er ook heel veel van, van weten. Want uh, ik heb geprobeerd van alles van te begrijpen. Maar er gebeuren soms dingen dat ik denk van... Waarom gebeurt dit nu? En dan veeg ik door en dan gebeurt er weer wat anders. Dus, Maar goed, daar gaan we het zo over hebben. Ehm... Um, Verder is er een kleine update geweest van iOS uh, naar uh, 10.3.2. Ik weet niet of daar nog iets over te vertellen is. Ik heb verder één raar dingetje gemerkt, maar dat komt zo. Dat ga ik jullie vragen of jullie dat ook herkennen of niet. En dan natuurlijk verder wat, uh, wat iedereen kwijt wil dit uur. Als het maar over Apple gaat, zoals ik in, al in het forum heb geschreven. Um, maar voordat ik begin met uh, vragen die binnengekomen zijn bij iASK. En dat is er uh, bij mij eentje, maar ik ben even vergeten waar die ook weer over ging. Dat komt omdat ik net gisteren terug ben gekomen van vakantie. Um, ga ik eerst de microfoon loslaten voor iemand die iets dringends heeft. Nou, ik hoop dat dat mijn vraag is. Ik heb een vraag gesteld over de backup in de cloud. Nee, die was er ook. Uh, maar er is er nog eentje van ene meneer Scholten. Dus die, die beide vragen die gaan we... Nens, ik weet niet of jij even in de mail wil kijken. Dan gaan wij even gaan we die beide vragen zo eerst behandelen. Um, geef ik hem nog even los voor, voor iets dringends? Nou ja, wat is dringend? Um, het is van de week um, de week van het Luisterboek en die club die dat organiseert, hebam.nl. die hebben een je uitgebracht met uh, de genomineerde boeken met een aantal gratis boeken uh, althans gratis te downloaden luisterboeken die je dan tot 31 mei gratis kunt ophalen en uh, ja wat uitgebreidere uh, stukken uit uh, andere boeken een aardig appje lijkt op het eerst gezegd Heel toegankelijk, er mist mij één essentieel ding, daar kom ik tenminste niet uit. Ik heb een boek gedownload, ik krijg het niet aan het spelen, want ik kan nergens vinden hoe ik hem moet starten. Maar misschien weet iemand dat. Ja, dat weten wij, dat gaat niet. Want ik had hem natuurlijk ook, want dat is op het Forum aandacht aan besteed, op het VoiceOver Forum. En afgelopen uh, dinsdag heb ik hem nens even laten zien. En uh, de afspeelknop is dus met voice-over helaas niet bereikbaar. Dus deze app kan gewoon weer van je iPhone verwijderd worden, Ruud. Daar was ik ook bang voor. Nou, dan flikker ik hem eraf zo. Interessant vind ik het allemaal ook niet. Want het is weer allemaal uh, music for the millions wat erop staat qua boeken. Dus veel uh, zit er niet bij voor me. Maar ik dacht wel, van nou, het is wel even aardig om te kijken wat het allemaal is. Maar dan gaat hij eruit. Dat was ook mijn idee. Ik wilde wel even horen hoe het werd voorgelezen. zo. Maar dat is dus Inderdaad, klaar. Um, nog iemand iets dringers? Dan gaan we naar de vragen. Nou oh ja, in aanvulling daarop: er is natuurlijk ook een andere app die ook niet. ...echt heel feestelijk is, maar die gaat wel. Uh, dat is van uh, Luisterrijk. Uh, Daar kon je natuurlijk via de site al, maar sinds uh, een paar jaar hebben ze ook een app die redelijk goed werkt, moet ik zeggen. Dus dat is een aardig alternatief voor uh, Hebban. En Storytel kan ik je ook niet aanraden, want dat, uh, dat is ook niet echt uh, heel erg toegankelijk op een aantal punten. Het is jammer. Nou ja, als mensen daar iets mee willen, dan moet je dus inderdaad toch maar het beste contact opnemen met de bouwers. Laten we maar verder gaan dan naar de vragen van iAsk. Um, de eerste inderdaad was van Astrid over de, de backup in de iCloud. Um, ja, ik, ik zal even vertellen wat ik doe. Ik heb backup in de iCloud aanstaan. En wat daar wordt gebackupt, dat zijn standaard de, je iPhone-instellingen. En daar wordt ook bijgehouden alles wat je hebt gekocht. Um, dat dat, en dat hangt natuurlijk samen met de, de, de, de inloggegevens die je gebruikt voor iCloud. Meestal is dat gewoon standaard ja, je Apple ID, maar dat schijnt ook anders te kunnen. En op het moment dat jouw iPhone uh, wordt gereset of weet ik veel wat, dan heb je de mogelijkheid om een reservekopie terug te zetten. Die reservekopie wordt gemaakt op het moment dat je iPhone aan de stroom hangt en aan de wifi en vergrendeld is. Je kunt natuurlijk ook zelf kiezen voor een, uh, voor een, uh, voor een, uh, een backup in de cloud. Uh, er zijn ook apps die er gebruik van maken, bijvoorbeeld... Uh, veel documenten die samenhangen met apps worden ook gebackupt in de iCloud. VoiceDream doet dat ook. Um, en ik kwam daar op een gegeven moment achter omdat ik de melding kreeg dat mijn 5G op was. En ik dacht van dat kan helemaal niet. Toen ben ik eens gaan kijken. Toen bleek dat uh, Voice Dream de, uh, de boeken opsloeg daar als, uh, als backup. En dan loopt het best wel snel vol. Ook WhatsApp. Dus er zijn ook apps die, die van alles in de, in de cloud kunnen backuppen voor je. Koptelefoon viel van mijn hoofd. Um, dus ook mijn vinger van de controltoons. Ja, ik weet niet. Uh, Astrid, uh, wat jij verder uh, eigenlijk er nog van wil weten... Want in principe heb je er dus geen omkijken naar, behalve uh, alleen als je uh, je iPhone weer opnieuw wil, helemaal wil opbouwen. Dan kun je er dus voor kiezen om een uh, iCloud-backup terug te zetten. En dan heb je dus ook je instellingen weer, ook als het goed is... Uh, de instellingen van je e-mail-account en dat soort uh, dingen. En als je die ook backupt, ook je contacten. Dan kun je allemaal, als je kijkt naar iCloud, kun je dat allemaal instellen. Ja, ik, uh, ik heb dat gezien. Nou, is het. Uh, daar heb ik twee dingen over te vragen. Om te beginnen heb je heb ik aangezet automatische backup maken in de cloud. Nou, dat, uh, dat is wat mij heeft te prima. En dat doet hij. Volgens mij ook. Ook als hij niet aan de stroom hangt en uh, wel aan de wifi uiteraard. Maar niet aan de stroom hangt. Hoe, hoe zit het dan met die stroom en die vergrendelknop? Want die heb ik dan ook niet aan. Hij is niet vergrendeld en hij maakt toch die backup. Nou zover ik weet. Uh, als ik ga kijken dan zie ik eigenlijk altijd dat die backup s'nachts wordt gemaakt. En dat is op het moment dat hij bij mij aan de stroom hangt. En uh, vergrendeld is. En aan de wifi. En uh, iets anders heb ik nooit gezien. Maar misschien uh, is dat tegenwoordig. Ik weet niet, jij hebt een, een, een SE geloof ik. Misschien is het daar anders bij. Maar dat is wat er bij mij wordt verteld als ik daar ga kijken. In uh, de iCloud opties. Ja, maar tegenwoordig zit iCloud, Dat zit uh, ja bij uh, ja, uh, uh, helemaal bij instellingen in het begin. Heb je mijn naam en een, heet het, wachtwoord? Nou, geen wachtwoord, maar Apple ID enzovoort, en daar zit ook de iCloud in. En als ik dan uh, uh, kijk, uh, backup maken, reservekopie maken, in de automatisch aan, en dan, uh, ja, dan, en dan geef ik daar een, een klap op, en dan maakt hij meteen een backup, want dan heeft hij de datum van vandaag en het tijdstip van nu. Dus ja, ik, ik, nou ja, goed, ik wil het ook gerust uh, s'nachts aan de stroom doen, maar ik, ik vraag me af of dat echt nodig is. Volgens mij is het gewoon een advies, want als, als je batterij dus niet genoeg opgeladen is en hij stopt halverwege, dus halverwege de update, ja dan kunnen er rare dingen gebeuren natuurlijk. Dus vandaar dat ze zeggen van hang hem aan het stroom, dan ben je er in ieder geval zeker van dat hij niet halverwege de update in één keer zegt doei. Maar waarvoor moet ik hem dan vergendelen ook? Dat zal ook wel het advies zijn, omdat hij natuurlijk druk is met, met dingen te doen. En ja, weet je, ik, ik heb daar geen, dat, ik weet niet of dat zinvol is, maar als je het gewoon zo doet zoals uh, uh, ik beschrijf gewoon s'nachts als hij toch aan de lader hangt en dan hangt hij toch aan de wifi en ik weet niet of jij hem s'nachts uitzet maar als je dat niet doet dan gebeurt dat updaten gewoon automatisch en dan heb je er ook helemaal geen omkijken naar, toch? Ja, hoor. Ik vind dat ook prima, maar ik me het een beetje erover. Er is nogal veel te doen geweest in het forum over het terugzetten van een reservekopie uh, vanaf je computer met een wachtwoord enzovoort en dat komt hier allemaal niet in voor. Dus uh, ik dacht, uh, wanneer ga je nou eigenlijk zo'n kopie terugzetten. Maar waarschijnlijk als je... iPhone geheel gecrasht is... neem ik aan. En dan had ik nog één vraag. worden ook je apps... allemaal meegenomen in die update? Of in die backup? Ja, oké. Nee, Dan snap ik ook jouw verwarring. Het is niet zo dat de backups echt... in jouw backup staan. Je apps in de backup staan. Want dan zou je... Dat zou ook allemaal ruimte kosten. Maar daar staat in die backup staat wel alles wat je hebt gekocht. Want dat hangt samen... ...met je Apple ID. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld jouw iPhone crasht... ...of je koopt een nieuwe iPhone... ...die ga je configureren als nieuwe iPhone bijvoorbeeld. Ik roep maar wat, want het is een nieuwe iPhone. Tijdens dat configuratieproces krijg je... ...zeker als je je Apple ID gaat uh, invoeren... ...dat wordt dan ook gevraagd... ...de mogelijkheid om hem te configureren als nieuwe iPhone... ...of om een reservekopie terug te zetten. Als je dat kiest, gaat hij ook alle apps installeren... Die je, uh, die je op je iPhone had staan. En als het goed is, maakt hij ook nog dezelfde mappen aan. Tenminste, dat heb ik een keer meegemaakt, maar ik heb het, uh, ik heb het gelukkig niet zo vaak hoeven doen. Dus, uh, je, uh, en ook je muziek, hè, ook je gekochte muziek, komt allemaal weer bereikbaar via je iPhone. Maar die staat niet fysiek in je, in je, in je backup, omdat, nou, wat ik net al zei, dat zou gewoon binnen de kortste keren je 5 gigabyte vol zijn. Dus dat doet hij niet, maar wel alle gegevens om het weer op je iPhone te kunnen zetten. Ja, dat gedoe, uh, ik heb dat zelf ook een keer meegemaakt. Dat, is een, uh, dat zijn mensen die doen dus geen backup in iCloud, maar die maken een backup van een iPhone op uh, de computer via iTunes. Dat kan ook. Je kan, je kan niet allebei tegelijk. Je moet dus binnen iTunes kun je kiezen van wat wil je. Wil je een backup maken via iCloud? En als je hem dan terug wil zetten, moet je het ook via je iPhone doen. Of wil je een backup maken op de computer? En uh, die kun je beschermen met een wachtwoord. En het kan maar zo zijn dat als je bij het maken van een backup even niet goed oplet... Uh, want het kan best zijn. Ik weet niet of dat.. ik, ik doe het niet hè. Dus ik, uh, ik, ik praat een beetje uh, zo uit de, de losse bol. Uh, het kan best zijn dat als je een backup gaat maken op de computer... dat standaard dat vinkje aanstaat om een wachtwoord te maken. En als je daar dan doorheen gaat en je tikt per ongeluk een spatie of wat dan ook... of niks, dan, dan heb je kans dat er een wachtwoord is wat je dus inderdaad niet weet. En dan heb je een probleem. Dan heb je niets aan die backup. Het enige wat je dan kan doen, is het helemaal opnieuw gaan doen. De oude backups uh, verwijderen als dat nog gaat... Ja, een andere mogelijkheid is gewoon: is om, het is ongetwijfeld wel mogelijk om dat, uh, om dat, dat te omzeilen. Uh, als je op internet gaat zoeken. Maar dat heb je dus inderdaad alleen als je niet een backup in de iCloud maakt. Maar keihard een backup via iTunes op je computer. Dan kun je dit probleem tegenkomen. Verder is er gewoon helemaal geen, uh, komt er geen wachtwoorden aan te passen. Als je het allemaal via je iPhone doet. Ja, dat zal best allemaal zo zijn. Uh, ik heb dus nooit problemen. Wat ik heb. ...principiële bezwaar om al die zooi in iCloud te zetten. Dus ik maak zo min mogelijk liever helemaal geen gebruik van iCloud... ...en zet het allemaal lokaal. En uh, ik heb er nooit problemen mee. Niet dat ik het nou heel vaak nodig heb, maar toevallig heb ik voor Inge... Uh, ...omdat haar uh, 5S problemen hey, uh, gaf, uh, hebben we een SE gekocht. En ik heb de complete inhoud van die 5S... ...via de reservekopie op de pc... Uh, ...naar die SE gekregen. En inderdaad, inclusief de mappenstructuur... ...en de hele rattenplan... Uh, ...dat was nauwelijks... Uh, ...ja, ergens zat een e-mail... Uh, ...wachtwoord er niet in, maar goed... Dat was dan ook alles. Verder werkte het allemaal uh, alsof hij uh, gewoon uh, al jaren in gebruik was. Dus ja, het, het ligt er maar net. Ik gebruik inderdaad nooit wachtwoorden. Dat vind ik niet nodig uh, lokaal. Misschien als je dat doet dat er iets mis kan gaan. Maar ik heb er nooit problemen mee. Nee, als je geen wachtwoord erop zet is er niks aan de hand. Maar als je dat wel doet dan wordt hij dus uh, inderdaad versleuteld. Die, uh, die backup. En dat is waarschijnlijk bij die persoon gebeurd. Misschien per ongeluk. Omdat nou eenmaal dat vinkje aanstond te wat dan ook. Ja, en als je daar, uh, dat niet bewust bent geweest... ...dan krijg je die backup nooit meer terug op je iPhone. Maar inderdaad, zoals jij zegt, het werkt prima. Ik heb het ook wel gedaan. Ja, nee, dus, uh, dus ik begrijp de ophef daarover niet zo erg. Maar goed, ik zit ook niet op dat forum. En dat uh, wou ik maar zo houden ook. Nou, de ophef was dat diegene dus inderdaad een crash had... ...en die wilde de reservekopie terugzetten. En dat lukte er niet. Omdat ze hem blijkbaar per ongeluk beschermd had met een wachtwoord. Ja, dan, dan kun je dus niet verder. Dus dat was waar het over ging? Ja, oké, okay, snap ik. Oké, okay, uh, Nens, heb jij even dat mailtje van uh, Mark Scholte kunnen, kunnen vinden? Ja, ik ga mijn beste voorleestem opzetten. Laatst werd aandacht besteed aan een app die real-time objecten in de omgeving herkent. Ook kwam de kleurherkennen even aan de orde. Als al even zoek ik een oplossing om te weten te komen of een stoplicht op rood of op groen staat. Weinig verkeerslichten hebben een ratelticker. Sowieso zou ik wensen dat de verkeerslichten werd uitgerust met een beacon-functie die ik met een app kan uitlezen, maar dat laat op zich wachten. Al zijn er ontwikkelingen. Mijn vraag: is er een app bekend bij jullie of een app met potentie om rood of groen licht van een verkeerslicht te kunnen melden aan je groenemarkschoolte? Nou, ik wil daar gelijk wel op ingaan. Um... De enige die ik nu op dit moment weet zeg maar, die dat zou kunnen doen, uh, dat is uh, een, niet een... Nee, anders. Ik moet het anders zeggen. De beacons inderdaad, uh, dat is eigenlijk waar, uh, waar de toekomst op zit. Hè, van dat ze in iedere plantarenpaal uh, een beacon zouden zetten. En dan kun je inderdaad uh, op je appje kon je dan dat weten of die op groen of rood staat. Nou, dat principe is wel een keer uitgerold, maar zeker niet in Nederland... Um, en of dat nu nog in concept is, ik heb geen idee. Voor de rest, waar je eigenlijk mee te maken hebt, en dat is eigenlijk ook waarom ik hierop kom, is natuurlijk de kleurherkenning. Dus de kleurherkenning zou dit kunnen, kunnen herkennen. Nou, als je kijkt naar uh, de smart classes, uh, en dan heb ik het over de ORCAM. Ik weet niet of jullie er inmiddels al van hebben gehoord. O-R-C-A-M. Uh, dat is een uh, opzetje die je op je, op je bril kan zetten, die zit op een poot en daar heb je een draadje aan en daar hangt een klein kastje aan. En die kan drie dingen, die kan um, uh, tekst herkennen, hij kan kleur herkennen en hij kan mensen herkennen. Dus uh, hoe noem je dat? Uh, nou ja, gezichtsherkenning. Nou, dat zijn de drie dingen die erin zitten en hij doet dat dus met die kleurherkenning. Dus dat apparaatje doet het met kleurherkenning. Alleen één ding met die oorkam, um, je moet iets kunnen aanwijzen. Dus als ik aanwijs, bijvoorbeeld, ik uh, wijs op het rode licht, ik sta aan de overkant en ik moet dan wel het rode lichtje kunnen vinden en daar mijn vinger kunnen neerzetten in beeld, zeg maar. Want ik wil dat uitlezen en dan ziet hij dat het rood of groen is. Ditzelfde geldt dus eigenlijk alles met die oorkam, is dat je alles moet aanwijzen. Dus wil je menu of wat dan ook lezen, want dat kan hij ook. Hij heeft de OCR in zich. Dan uh, moet je het aanwijzen en dan leest hij het voor. Zo ook tekst op deuren, enzovoort, enzovoort. Op verpakkingen, dat soort dingen meer. Nou, dat is een bril, een smart glasses. En ja, eigenlijk is het altijd het... Zelfde kan er iets op in je glasses. Dan kan het eigenlijk ook als app uitgevonden worden. En dat hebben we in wezen ook natuurlijk. We hebben de kleurherkennis. Uh, maar de, ja, daar kan je dus niks mee aanwijzen. Dus ik ben benieuwd... Uh of er anderen zijn om een andere oplossing. Die oorkant trouwens, die is op de Nederlandse markt, schijnt. Uh, bij de CISO hebben we er allemaal gezien, hè. Uh, ik weet nog steeds niet hoeveel die gaat kosten... maar hij is in ieder geval in de omloop. Hij is in het Nederlands vertaald, dus er is wel wat. Alleen het zal geen goedkope keuze zijn. En inderdaad, je moet iets kunnen aanwijzen. Dat vind ik ook weer iets. Ja, weet je... Dat, dat dacht ik ook al. Uh, inderdaad, een herkennen moet dat kunnen, maar waar is dit rode lichtje nou? En ja, als het gaat om die beacons, dat is natuurlijk leuk. Maar wat is het verschil tussen het plaatsen van een ratelticker en een beacon? Hè? Uh, er, moet, er moet iets technisch gebeuren. En dan kun je je afvragen, uh, een beacon is natuurlijk leuk, maar uh, met rateltickers uh, bedien je de hele doelgroep. En met beacons alleen maar degene die met een smart uh, apparaat uh, rondhuppelen. Uh, dus ja, um, het blijft ingewikkeld, denk ik. Um, uh, soms kun je aan de verkeersstromen weten wanneer jij uh, over mag. Zo heb ik het in het verleden heel veel gedaan. Bij bekende stoplichten weet je gewoon wanneer um, iets bepaald gaat rijden of je wel of niet mag lopen. En uh, ja, verder is het, uh, zou ik het eigenlijk niet weten. En die app AE Polyvision of hoe heet dat ding, zou die dat niet kunnen? Want daar hoef je volgens mij niet te wijzen. Hij kon mijn bierglas altijd vinden. Ja, maar volgens mij wijs jij altijd goed naar je bierglas, toch? Dat zou je niet zeggen, Tom. Sorry. Ja, ik weet het niet. Ik, ik heb te, we, we hebben er een keer een beetje aandacht aan besteed. Het zou kunnen. Een andere mogelijkheid is natuurlijk be my eyes. En, maar ja, dan moet je dus inderdaad... Als er geen voetganger in de buurt is die je kan bijstaan... dan moet je dat op die manier doen. Het is allemaal een beetje omslachtig... maar ik zou inderdaad geen andere oplossing weten... Zou camp Fijn dat die kunnen? Ja, het blijft het probleem dat je moet richten. En uh, voor hetzelfde geld is er aan de overkant een, uh, een groene Neonreclame. reclame en dan denk je dat het de hele tijd de groen blijft staan of zo. Dus uh, het is. Um, er zijn natuurlijk veel meer lichten in de omgeving van zo'n stoplicht. Of je loopt over de oude zijds? bij een rood licht. Mag je nooit oversteken? Nee, dat is waar. Dus ja, Mark, ik weet niet, uh, ik geef de microfoon nog één keer vrij voordat we met het Facebook beginnen voor iemand die nog dé oplossing weet. En helaas, Mark, dan zou je het hiermee moeten doen voor zover nu. Maar wie weet wat de toekomst te brengen mogen. Oké, okay, um, ik ga de microfoon er maar eens even vastzetten voor, uh, voor Facebook. Oké, ik had het er ook nog even met mensen. over. Er niet mee. veel beschikbaar. Ja, dit is die iPhone 7, er staan de hints en zo ook allemaal nog aan. Ik had het er ook nog even met mensen over en die zei van ja, ik gebruik eigenlijk op de iPhone niet zozeer de app, want die neemt zoveel ruimte in. Ik doe het op de website. En ik kijk ook wel eens op de website van Facebook op de computer. Dat is dan M van mobiel.facebook.com en in sommige opzichten vind ik dat prettiger dan, van, dan die app want ten eerste die app verandert, heb ik de indruk toch regelmatig ze streven ernaar om volgens mij iedere 14 dagen een, een update uit te brengen al of niet met iets nieuws erin en mensen die het forum volgen, die horen dan nog wel eens van uh, dat je hem en uh, uh, uh, Davy die besteedt daar veel aandacht aan van niet updaten, want er is iets mis met, uh, met de toegankelijkheid en dan een een poosje later kun je weer wel updaten Nou, ik vind het tot een behoorlijk gedoe ik merk zelf uh, bepaalde inconsequente houding van die app maar goed, misschien komen we er vanmiddag met z'n allen een beetje achter ik ga hem dus maar eens opstarten ik heb gekozen voor de Bartimeus, uh, het Bartimeus account Facebook Facebook, daar komt ie Facebook, ontmoet vrienden oké okay. ontmoet vrienden ontmoet vrienden staat er bovenaan dat is nieuw. Dennis, José en elf andere vrienden gebruiken vrienden in de buurt. Kies wie je buurt of plaats kunnen zien. Dit is dus nieuw. Uh, of er komt gewoon een, ineens een schermpje. Want uh, normaal gesproken kom ik altijd in het nieuwsoverzicht. Meteen maar even verraden dat op mijn iPhone... ...op mijn Facebook heb ik onderaan vier tabbladen. Dat is helemaal links nieuwsoverzicht, daarnaast de verzoeken, daarnaast meldingen en daarnaast het tabblad meer. Ik zag vanmiddag toen ik met deze iPhone aan de gang ging dat ik het uh, tabblad verzoeken niet had. Ik zal even verder vegen, want dit is... Uh, ik, nee, ik kijk even onderaan. Vrienden in de buurt inschakelen. Knop. Niet nu. Knop. Dit is dus een pop-upje dat ik vrienden in de buurt kan inschakelen. Nou, dat ga ik nu niet doen. Niet nu, camera. Dit soort dingen kun je dus tegenkomen. Um, oh, ik ga even kijken. Nu heb ik de app geopend en heb ik links onderin. Geselecteerd. Nieuwsoverzicht. Tap 1 van 3. Ik heb er hier dus drie. Tap 2 van 3. 2 van 3. Meer. Tap 3 van 3. En meer. Drie. Laten we gewoon maar eens even met het nieuwsoverzicht beginnen. Het nieuwsoverzicht, daar staan in ieder geval... Uh, Hmm, hoe zeg je dat? Nieuwtjes, uh, uh, oprispingen uh, in van degene met wie je bevriend bent en die je ook nog volgt. Want dat kun je in het nieuwsoverzicht in de instellingen daarvan, onder het tabblad Meer ook nog bepalen. We beginnen bovenaan, onderaan scherm. Ik zei bovenaan. Meer, tab, drie camera, knop. De camera knop. Als ik hier op dubbel tik, dan kan ik een uh, foto of een video delen. Camera, video, terug naar nieuwsoverzicht, terug naar nieuwsoverzicht, welkom bij de nieuwe camera, grijs, je kunt foto's en video's naar afzonderlijke vrienden sturen, toevoegen aan je verslag of een bericht maken, grijs, aan de slag, knop, neem een foto of houd vast voor een video, knop, lijst met camera effecten voor overlay, knop, camera's wisselen, knop, camera flits uit, knop, filmrol, knop, Filmrol. Knop. Nou, dan kun je dus ook nog een, een foto of een video kiezen uit je filmrol. Dit is dus camera. Ik ga maar, maar even Indie. terug. Terug naar nieuws overzicht. Terug naar nieuws overst Messenger. Knop. Ik ga weer even naar boven. Knop zoeken. Zoekveld wissen. Knop. Ja, die wissen knop, die vraag had ik ook aan nens gesteld. Um, als ik, uh, ik Ik dacht van ik wil mijn meldingen wissen. Dus in het tabblad wis, uh, meldingen heb je die wisse knop ook. Maar die doet bij mij helemaal niks. Dus ik, uh, ik uh, ben er nog niet achter wat het nut van deze knop is. Messenger. Knop. Messenger is eigenlijk de, uh, de berichten app die hier onder hangt. Ik moet jullie zeggen dat ik daar helemaal niets mee doe omdat uh, ik, kan best, ik kan ze best even openen omdat ik zoiets heb van ik moet nu al bijhouden waar ik allemaal berichten binnenkrijg. ik krijg mail ik krijg sms'en ik krijg whatsapps uh, het is eigenlijk wel genoeg <laughs> anders moet ik nog meer hè. facetime uh, kan je ook berichten sturen je moet dan op zoveel plekken gaan controleren wie of wat jou uh, allemaal gaat uh, contacten dan word ik, uh, dat is niet helemaal mijn ding zal ik maar zeggen uh, ongetwijfeld is dat die dus een eigen zaak als je de hele dag weer, be weer bezig bent met dit soort apps, en prima. Maar ik, ik, uh, ik heb ook nog wel andere leuke dingen. Dus Messenger doe ik niks mee, ik ga er wel even in. Direct Messenger, knop. In de oude versies van Facebook was dat, was dat een, een tabblad. Ja, dit is natuurlijk een nieuw iPhone, dus ik krijg al die meldingen eerst. Was dat een tabblad onderin. Had je dus, uh, had ik vijf tabbladen zelfs nog. Welkom bij Messenger. Welkom bij Messenger. Koptekst. Bedankt dat je het hebt geïnstalleerd. We doorgaan als Bartimeus Nancy. Knop. Van account wisselen. Knop. Nou, ik ga. Even doorgaan, doorgaan als Bartimeus. Doorgaan als Bartimeus. Nancy. Welkom bij Messenger. Koptekst. Bedankt. Schakel meldingen oh. in. Okay. Schakel meldingen. Zo zie jij en je vrienden berichten direct op jullie telefoon. Niet nu. Knop. Oké. Okay. Okay. We gaan Niet geen meldingen inschakelen. Dat zijn die dingen die je. Dat zijn die meldingen die je dus in je instellingen en berichtgeving aan en uit kan zetten. Voor. We kunnen verschillende kun je mensen gebruiken om je te bereiken. Mensen kunnen je als contactpersoon toevoegen als ze je nummer al hebben. Maar alleen jij kunt dit nummer zien op Facebook. Je tele telefoon. Oh. Nederland. plus e. Oké. Okay. Nou. Knop. En nu, nu. Oh, Knop. nu, valt hij helemaal dood. Niet zo, niet nee, Telefoonnummer overslaan. Als je je telefoonnummer toevoegt, kunnen vrienden die je nummer al hebben je op Messenger vinden. Nummer toevoegen. Knop. Overslaan. Knop. Het lijkt wel heel erg op WhatsApp, hè, als ik dit overslaan. zo lees. Want dat Stuurlijk, gaat ook via je telefoonnummer. Oké. Okay. Messenger blijft je contacten doorlopend uploaden, zodat je in contact kunt komen met vrienden. Meer informatie. Nou. Oké. Okay. Knop. Oké, okay. attentie. Messenger wil toegang tot je contacten. Kom snel in contact met... Weiger. Knop. Ik weiger dit weiger. even. Schakel meldingen in om sneller berichten te ontvangen. Zelfs wanneer... Niet nu. Knop. Zo ga je attentie. dat hele rijtje door. Doorgaan zonder melding. Je mist Meldingen inschakelen Knop. Je mist mogelijk van alles. Doorgaan zonder meldingen. Zo. Knop. Nou. Trace. Linda. Petra, Mirjam, Jan, Ingrid. Nu krijg je dus allemaal namen en die kun je ongetwijfeld een berichtje sturen. Knop, knop. Hier zit dus een dode knop bovenin. Instellingen, knop, zoeken, zoekveld, knop, knop, nieuw bericht, knop, Diane Massar, Niels Verhelst, Jill Sjelneking. Nou oké, okay. hier staan dus een heleboel mensen die Bartimeus volgen. Um, ik ga hier lekker uit weg. Even kijken wat ik onderin heb staan voor tabbladen. Een tikje en verder niks. Games. Games. Games. Personen. Tap. Tap. 3 van 5. Oproepen. Tap. 3 van 5. Het is ook niet eens echt helemaal toegankelijk zo te zien. Oproepen. Geselecteerd. Start. Tap. Ik zit nu op de start Knop. Ik ga even kijken of ik terug kan. Diane Massar. Nieuw. Knop. Diane Massa, els verels. Nou, ik kan hier niet eens uit weg, dus ik ga maar eventjes naar mijn App kiezer, app -kiezer Facebook, actief. En ik ga terug naar Facebook. Facebook, camera, knop. En ik ben weer bij Facebook. Zoeken, wissen, messen, directe foto's en video's. Jouw verslag. Dennis heeft recentelijk niets aan zijn of haar verslag. Oké, okay, even vers mijn verslag. Jouw verslag. Video, terug naar nieuws over terug naar nieuws of welkom bij de nieuwe camera. Dan kom ik weer foto's. in dat hele verhaal van die camera? Video, dus ik ga terug naar weer terug. terug naar nieuws over messenje. direct jouw verslag, directe foto's en video's. Um, ga ik je ook even laten direct. horen? Direct terug, direct hoe direct werkt. Open directe foto's, video's of antwoorden op je verslag. En bekijk ze nog een keer binnen 24 uur. Meer informatie. Wanneer je directe foto's of video's ontvangt, worden deze hier weergegeven. Je ziet ook alles wat je direct aan vrienden verstuurt. Knop foto-video verzenden. Knop foto video, Knoop, foto, video okay, dus. Terug, direct. Koptext. En dat blijft dus. Terug, knop. Dat blijft dus 24 uur beschikbaar. Jouw verslag. Dennis heeft recentelijk niets aan zijn of haar verslag toegevoegd. Jeremy heeft recentelijk niets aan zijn of haar verslag toegevoegd. Ja, dat is grappig. Die krijg je dus allemaal namen die, ze, die niets hebben toegevoegd. Uh, ik kan er wel even ingaan. We gaan Jeremy even bij Jeremy kijken. Jeremy heeft kort geleden niets aan zijn verslag toegevoegd. Foto slash video verzenden. Profiel bekijken. Annuleren. Annuleert. prop. Jeremy heeft kort nou, geleden. Dan kan ik te dus zien Annuleren. Met Jeremy. Annuleren. Gaan Zo dan. gaan we dat hele rijtje ja. af. In Nivos heeft het bericht. Selena Jurg vindt in. Foto. Knop, la, profielfoto, wat, direct. Rachel, Ingrid, wat ben je aan het doen? Wacht even, ik moet even van bovenaf, want, Jouw vers, Dennis, Jerm, El heeft, Walter heeft recentelijk niks aan, Tom heeft recentelijk niks aan, Selena heeft recent, Rachel heeft recent, Ingrid heeft recent, wat ben je aan het doen, Nancy? Wat ben je aan het doen? Nou, hier kun je dus, als ik hier op tik, hij staat op Nancy de naam, dan kun je dus iets roepen, Status bijwerken. Plaatsen. Grijs. Het is nu nog grijs. Nancy Bartimeus. Privacy kiezen. Vrienden. Knop. Hier kun je dus als hier op de motief, kun je Mijn kijken. Wie dit scherm of wie die melding. Die status bijwerken. Dus dat verhaaltje wat je plaatst. Of foto of wat dan ook wat je maar plaatst. Kan zien. Wat ben je aan het doen, Nancy? Wat ben je aan het doen, Nancy? Tekstveld. Nou, als ik dit bewerkbaar maak, dan kan ik iets uh, intikken en dan kan is plaatsen niet meer grijs en dan is die weg. Spoedversleepknop. Spoedversleepknop. ja. Foto slash video, knop. Live video, knop. Inchecken, knop. Gevoel slash activiteit slash sticker, knop. Personen tegen, knop. Ja, hier kun je dus... Uh, Eigenlijk spreekt het een beetje voor zich. Wat je allemaal kan toevoegen en personen taggen, is eigenlijk dat je een, een labeltje geeft aan, aan, aan, aan iemand. En blijkbaar krijgt hij dat dan persoonlijk. Krijgen Ik Knop. Ik heb dat zelf nooit gedaan. Verkoop iets. Knop. Diazo. Knop. Levensgebeurtenis. Knop. Diazo. Levensgebeurtenis. Bent u gehuwd? Bent u uh, gescheiden? Heeft u een kind gekregen? Levensgebeurtenis. Nou, dat is alles. Annuleren. Ik ga even annuleren. Zoeken. wissen. En nu zit Knop. ik dus weer helemaal bovenaan. Hermie Vos heeft het bericht vandaag. Profielfoto. Wat ben je aan het doen, Nancy? Daar was hij. Profielfoto. Knop. Je profielfoto wijzigen. Live. Knop. Live. Live. Attentie. Facebook wil toegang tot de camera. Oké. Okay. Hiermee kun je foto's maken en video's opnemen. Weiger. Knop. Dat doen we maar even weigeren. Hier ook weer. Knop. Het zijn allemaal een beetje van die dingen die uh, net niet hetzelfde zijn en toch weer net wel. Dat is tenminste de indruk die ik er altijd van heb. Sta camera toegang. Als je live in 1. Tek op 2. Schakel de camera. Toegang toestaan. 2. Schakel de camera. Kruis. Knop. Kruis. Knop. Dat is het. Camera. Knop. Zo. Ik ben er weer terug. Mivos heeft het... Elts inchecken foto knop inchecken ermivos heeft het inchecken inchecken inchecken tekstveld bewerkbaar zoeken tekenmodus lege lijst je hebt je locatie uitgeschakeld oh ja als je een lijst met plaatsen in de buurt wilt zien geef je facebook toegang tot je locatie terwijl je de app gebruikt ...locatiefunctie inschakelen, knop. Dan kun je dus inchecken, dan zien mensen ook waar je het vandaan verstuurd hebt. Annuleer, nou, Oké. Okay. En nu krijgen we eigenlijk ja, eindelijk, ja. eindelijk, eindelijk het nieuwsoverzicht. Vos heeft het bericht van dagelijks. Nu gedeeld gisteren om 21:07. everyone dagelijks. Nu woensdag om 8, everyone. Ze gaf een onschuldig speeltje aan haar dochter. De dochter verliest er bijna het leven bij. Oh ja. Ze gaf een onschuldig speeltje aan haar dochter. De dochter verliest er bijna het leven bij. Dagelijks. Nu, één reactie, twee reacties. Nou, als Reageerde ik hier. Priese van zijn Hier op de boutique. Terug. Dan opent hij, dan krijg ik dus de mogelijkheid om het. Zoeken. Zoeken. Wissen. Messenger. Hier heb je Knop. weer dat wissen. Ermyvos heeft het bericht van dagelijks. Ze gaven onschuldig. Ze gaven onschuldig. Ga even doorheen. Vind ik leuk. Knop. Vind ik leuk als je hier op dubbel tikt Dubbelt Dan. Ik en houd vast om te reageren. Die is ook aardig. Reageren. Knop. Hier hebben we ook reageren. Delen. Knop. Delen. Eén reactie. Adrie Priesen van Zijl heeft gereageerd. Hoe? Gisteren net één voor mijn nichtje gekocht. Maar ja. ...die 23 maart heeft autisme, PDD en... Oké, okay, goed. Um, ...heeft geantwoord, dubbeltik, kiezen... Zo ga je dus dat hele uh, praatje langs, uh, wat mensen met elkaar dan uh, hoe ze reageren en uh, terugreageren, noem maar op. Um, het rare is dat ik heb een paar maal gehad met, uh, dat ik tikte op zo'n nieuwsitem en dat hij niet wilde openen. En niemand kan mij vertellen waarom dat soms wel en waarom dat soms niet gebeurt. En uh, nou, nu, nu ging het dus goed. Um, terug, knop, terug. Zo kun je dus het hele nieuwsoverzicht langs. En uh, nogmaals, ik, ik, ik, ik, je kan er denk ik uren mee aan de gang zijn. Want soms werkt het dus gewoon anders. Dan kan ik het niet delen. Of ik moet twee keer tikken met twee vingers. En dan kom ik in een, dat wordt dan ook gezegd wel door de voice-over. En dan kom ik in een, in een ander schermpje... Uh, Waarbij ik dan een aantal mogelijkheden heb. Dus het is een, uh, voor mij is het af en toe best wel schimmig. Maar dat kan er ook aan liggen dat ik het gewoon te weinig doe. Want ik vergeet het vaak en dan kan het soms 14 dagen duren voordat ik weer eens in Facebook kijk. Nou dit is in ieder geval wat, uh, wat ik doe met het nieuwsoverzicht. En ook de dingen die ik tegenkom waarvan ik niet helemaal begrijp waarom ik ze tegenkom. Uh, ik ga in ieder geval even uh, mijn microfoon uh, losgeven uh, voor iemand die, uh, die hier uh, commentaar op heeft. Of uh, aanvullingen of weet ik veel wat. Ga je gang. Nou, ik ben helemaal gerustgesteld, Tom. Want ik heb namelijk nou diezelfde gevoelens regelmatig dat ik denk van... Ja, het zal wel aan mij liggen, maar ik begrijp dit niet. Het is een hoge mate van inconsequentie zit erin. Het is overigens wel zo, dat heb je niet gezegd, dat je die nieuwsitems, daar kun je, daar, ik hoor het ook niet. Daar zijn handelingen beschikbaar. Die kun je met gewoon naar beneden of naar boven vegen. Kun je bepaalde handelingen verrichten. Onder andere, vind ik leuk, en reageren. Er zit twee keer het item reageren in dat volgens mij exact hetzelfde is... dus waarom dat dan weer is, weet ik niet... Uh, maar het, het is inderdaad uitermate inconsequent. En met al die updates die er uh, over elkaar heen buitelen, uh, verandert het ook weer. En dan ben je net gewend en denk je, nou het werkt zo. En dan is hij geüpdate en dan is het weer anders. Kortom, ik word er niet dan word ik sowieso niet blij van Facebook. Want ik vind het eigenlijk vreselijk. Maar uh, ja, ik ben een, een reaguurder. Ik zet er niet heel veel op. En als ik er wat op zeg, is het iets heel chagrijnigs, want daar vind ik het allemaal leuk. Het is een leuke uitlaap. Ja, dankjewel nog voor die aanvulling, want die uh, handelingen beschikbaar was ik even vergeten. Die had ik uh, laatst ook, uh, geloof ik zelfs, per ongeluk ontdekt. Ja, nee, ik, ik kan het niet anders dan uh, uh, aansluiten bij, uh, bij jouw verhaal. En um, nou, ik weet niet of er nog iemand is die hier heel veel met Facebook doet en zegt van waar hebben jullie het over? Wat mij dus steeds meer begint op te vallen is dat... Uh... Facebook en WhatsApp steeds meer in elkaar stromen. Dus het zal me niet verbazen als je een jaar verder bent dat er gewoon één is. Facebook en WhatsApp tezamen. En dat is wel heel ernstig. Want ja, privacy, dat bestaat binnen een jaar niet meer in Nederland. Nou, ik denk dat het nu al nauwelijks nog bestaat. Nou ja, dat was ook, uh, ik weet niet of dat nou alweer twee jaar geleden is of zo. Dat was ook de, de, toch wel de onrust die ontstond toen Facebook uh, WhatsApp overkocht voor een heleboel geld. Of was het nou juist andersom? Nee, ik weet niet meer. doet er ook niet toe. Uh, en uh, toen is er ook een tijdje een, een trend geweest om uh, WhatsApp niet meer te gebruiken. Ja, het was Facebook die WhatsApp overnam. En uh, toen kwamen uh, apps als uh, uh, Trama uh, naar voren. En er was er nog een waarvan ik even de naam vergeten ben. Die vooral in, in, in het Midden-Oosten en in China en zo bekend waren. Maar die apps hebben we ook uitgeprobeerd. Die hebben we zelfs ook hier besproken. Maar die zijn, waren en ik geloof ook nog steeds zijn, niet toegankelijk. Ja, en het punt is natuurlijk dat iedereen hier zit op WhatsApp. En um, er zijn natuurlijk wel veel mensen die toen wilden overstappen. En of dat nou echt allemaal gebeurd is, daar kom je niet achter. Ook omdat... Het voor ons niet werkte, die apps. Hoe heette, hoe heette die andere nou toch ook weer? Trema? Nou ja, goed. Misschien uh, weet Nens dat nog. Um, um, <laughs> uh, nee, die, die Chinese was de Line. L-I-N-E. En de uh, andere, die komt nog steeds vaak voor. Maar ik weet het ook niet. Maar die is ook nog steeds niet toegankelijk hoor. Is dat die Russische uh, Poetin uh, ding? Dat weet ik niet meer. Er was er inderdaad eentje die, uh, die echt uh, ook aangaf van hier is echt alles heel goed beveiligd. Nee, ik weet niet meer hoe die heet. Maar daar kom ik ooit nog wel eens achter. Als, het, maar ja goed, als die nog niet toegankelijk is, dan moeten we het ook nog maar gewoon laten. Dan zullen we het gewoon bij WhatsApp en, uh, nou ja, eventueel dus Messenger. Maar ja, wat ik net, je zag het net ook, hè, toen ik met Messenger begon, het leek gewoon, het, het is niet meer de oude Messenger-app. Het lijkt gewoon vreselijk op uh, op uh, WhatsApp. Nou, dat wil ik, nou, dat geloof ik niet, want uh, WhatsApp is toch een stuk simpeler en intuïtiever te gebruiken dan dat Messenger, want ook daar. Daar snap ik helemaal geen fluit van, maar ik uh, laat het ook maar voor wat het is. Nee, dat is wel zo. Want wat ik bedoelde te zeggen was, is dat hij dus inderdaad ook gebruik maakt van je telefoonnummer. En dus ook uh, constant je contacten uh, deelt. En dat is dus wat uh, WhatsApp eigenlijk altijd al heeft gedaan. En dat was ook de reden waarom er mensen waren die beslist niet met WhatsApp aan de gang wilden. Jaren geleden al niet, omdat WhatsApp gewoon al je contacten heeft. Ja, nee, dat, uh, dat klopt. En al die dingen, uh, of het nou WhatsApp is of Messenger van Facebook of wat dan ook. Uh, je kunt er ook allemaal mee bellen en met video chatten en weet ik het allemaal niet. Dus het is allemaal meer van hetzelfde. Dat klopt. En nog één ding over Messenger. Een vriend van mij die woont in Amerika en gewoon bellen, dat ook via, via mobieltje, dat kost toch veel geld. Hadden wij afgesproken via Messenger te gaan zitten bellen. De eerste keer dat hij dat deed, kreeg hij gelijk uh, van uh, mogen we dit bericht opslaan? Hij zegt en toen heb ik het nog niet gedaan. Dus zo van die kant af wordt het zo bijgehouden. En je wordt gecontroleerd en dat soort dingen. En dat is toch beangstigend. Ja, dat snap ik. Ja, ja Je kan natuurlijk ook bellen. Als je allebei een, een Apple product hebt, kun je natuurlijk FaceTime gebruiken. En ja, je hebt natuurlijk al die diensten. Hè. Je kan Skype, je kan uh, WhatsApp, kan ook bellen. Ook al een en zelfs videoen. En dan heb je Google, hè. Google Duo of zo heet dat geloof ik. Hebben we hier ook besproken, die kan het ook. Dus er zijn zoveel verschillende manieren waarop je nu contact kan leggen. Zonder dat je daar belkosten voor betaalt. Alleen maar je bundel. Maar Facebook moet je gewoon via... Die, uh, ofwel die M uh, op je die mobiele versie. Of gewoon op je laptop, CQ, PC. Dat ah, heb je daar volgens mij meer mogelijkheden. En het is wat begrijpelijker. Want van die Facebook app. Nou dat ontgaat mij vele dingen. Ja, uh, daarom ik. Uh, wat Nens dus zei dat, de, de, in het gesprekje wat we vanmiddag hadden. Ik ga dat ook op mijn iPhone eens uitproberen. Kijken of dat niet een heel stuk prettiger is. We kunnen nog wel even een stukje doen. Status balkonverdeel. Want ik heb zelf ook nogal wat de vragen. Heeft het ik, ga, ik ga even naar die meldingen. Camera. Knop. Dan heb je ook weer dat van dat tabblad meldingen? Zoeken. Wissen. Messenger. Alles weer. Vriendschapsverzoeken. Grijs. Hier staan tegenwoordig je vriendschapsverzoeken. Anna Keizer mensen die je misschien kent. Vriend toevoegen, knop, verwijderen, knop, ouder, grij. Dian Massar wil dingen met je delen op Facebook gisteren om 13, 21, Diane Massar wil dingen met je delen op Facebook gisteren om 9, 22, Ruud Velde is jarig geweest op 25 mei, gisteren om 8, 34, omgelezen. Die is allemaal ongelezen nog. Nou, hier kun je op, op al dit soort meldingen kun je dubbel tikken. Um, er is natuurlijk een verschil van dingen die in het nieuwsoverzicht staan en meldingen. Um, meldingen krijg je sowieso volgens mij als jij iets uh, op, uh, op je tijdlijn hebt geschreven en iemand reageert daarop. Uh, verjaardagsdingen komen ook in meldingen en um, ik weet eigenlijk niet wat er nog meer in meldingen komt. Soms zie ik iets dat ik denk van waarom staat dit nou hier bij de meldingen, want het is eigenlijk gewoon een soort van nieuwsitem. Waarom zie ik dat dan? Ehm... Um, dus als iemand nog een aanvulling heeft verder, uh, dan kun je hier natuurlijk gewoon op dubbel tikken en zo. Uh, als iemand nog een aanvulling heeft op uh, het gebruik van het tabblad meldingen, dan hoor ik dat graag. Nou ja, het zijn sowieso inderdaad persoonlijke dingen. Hè? Als jij uh, uh, reageert op een bericht van iemand of uh, iemand reageert op een bericht van jou, dan, kan dat, dan komt dat weer terug in die meldingen. Ja. Het, het is min of meer persoonlijk. Uh, je wordt soms uitgenodigd om een pagina leuk te vinden. Oh, die godvergeten terminologie, daar word ik al. Ga ik echt van over mijn nek. Ik hoor dat net ook weer. Die en die wil dingen met je delen. Dan denk ik: Gadverdamme. <laughs> daar, daar word ik heel erg. Uh, een easy van, van dat soort dingen. Maar goed, dat is, dat is inderdaad de, de terminologie. Uh, maar het, het gaat er dus inderdaad om dat die meldingen, dat zijn echt dingen voor, voor jou persoonlijk. Ja, dat, dat dat leuk vinden, dat ze dat nooit veranderd hebben, dat vind ik wel heel raar. Dan krijg je van die dingen van die en die heeft een ernstig ongeluk gehad. Nou, dan wil je laten weten dat je dat gezien hebt en dan moet je dus, vind ik leuk, aantikken. Nou, hoe verang wil je het hebben? Dat is niet helemaal waar, Tom. Als je daarop klikt en het vasthoudt, dan heb je vijf mogelijkheden. Vind ik leuk, vind ik verbluffend, vind ik verdrietig, word ik boos van, enzovoort dat hebben ze wel veranderd. Nou kijk, daar nou ben ik hier, daarom ben ik nou zo blij met dit vraaguur. want dat wist ik niet. Dus dat is dubbel tikken en vasthouden. Dan krijg je die vijf mogelijkheden. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel Piet voor deze aanvulling. Ja, dat wist ik ook niet. Nou ja, dat scheelt weer. Ja, dus dat, uh, ja, ik vraag me af of er ergens een, een, een handleiding bestaat van Facebook. Nou, zal die wel heel erg uh, lang worden inmiddels, want er kan zo ontzettend veel mee. Want uh, je kunt je dus, uh, ik weet niet hoe jij dat ontdekt hebt, uh, Piet, of je dat ergens gelezen hebt of gewoon proefondervindelijk. ondervindelijk. Want uh, volgens mij staat er als ik. Wat ik nou wel eens doe bij een app, als er een update is in de App Store. Uh, dan kun je natuurlijk op uh, uh, werk tikken, Maar als je op het item zelf tikt, dan krijg je te lezen. ...wat er uh, aan updaten is gedaan. Maar bij Facebook staat er eigenlijk nooit bij wat ze hebben gedaan. He, als je bijvoorbeeld bij... Uh, uh, ...laatst was er ook weer een of andere update van de KNFB-reader... ...als je daar dan op tikt, ...dan zie je dat er een aantal talen zijn toegevoegd... ...en dat je bijvoorbeeld nu ook... ...door op de hardere knop te drukken... ...meteen een foto kunt maken. Dus dat je niet eerst die knop uh, maak foto hoeft te zoeken en zo. Dat soort dingen. Dat soort vind ik zinvolle informatie. En dat mis ik ook een beetje bij de updates van Facebook en Messenger. Ik geloof dat ik dat zelf in de landelijke pers een keer gelezen had. Want ik had zelf datzelfde probleem. Een goede kennis van mij, die zijn vrouw is overleden. Dat stond op Facebook. Zou ik dat sowieso al nooit doen. Maar vanuit. En toen kon ik ook alleen maar vind ik leuk geven. Toen denk ik nou, moest ik maar niet doen. Toen heb ik nog ouderwets gewoon de telefoon gepakt en ik heb gebeld. En toen kon ik even langskomen en toen heb ik even het feest te feest. Zoals het wordt gedaan. Nou hoor, nou, dat vind ik, ben ik nou helemaal met je eens. Ehm... Um. Nou, ik weet niet, heeft, wil er iemand nog iets kwijt over de meldingen binnen Facebook? Ja, meldingen is eigenlijk degene die ik wel vaak gebruik. Want inderdaad, daar uh, zie ik wat er voor nieuwtjes zijn. Maar uh, ook als ik zeg van, hé, hey, van een bepaalde persoon wil ik daar uh, als die wat plaats, wil ik dat wel zien. Nou, dat kun je weer in de instellingen aan of uitzetten. Uh, nou ja, dat kan interessant zijn. Wat je ook niet hebt benoemd, en misschien wil je dat later gaan doen, dat weet ik niet. Maar je had het over die verwijderen knop. Die verwijderen knop na zoeken, ja, dat is niks anders dan het verwijderen van wat je in dat, in dat zoekenveld hebt ingevuld. Dus ik weet niet of dat wel duidelijk was. En het voordeel, of het, wat, ja, wat eigenlijk Facebook is, is het binnengluren bij iemand anders. Dat zeg ik dan maar eventjes. Uh, als je in het zoekenveld gaat staan en je vult er een naam in, dan kun je naar die uh, website van, die, uh, van diegene die je hebt ingevuld. En vervolgens kun je allerlei dingen lezen die zij hebben gedaan. Nou ja, dat lijkt helemaal niet interessant, maar voor mij uh, vind ik dat wel interessant. Want ik ken nogal wat mensen in het buitenland en daar hou ik ze echt wel mee bij. Zo van oké, okay, waar houden ze zich mee bezig? Nou, dat klinkt misschien een beetje raar, maar voor mij is het toch wel uh, belangrijk om dat uh, te kunnen bijhouden op afstand. Uh, je kunt in dat zoekenveldje ook een trefwoord invullen. Bijvoorbeeld, nou laten we zeggen slechtziend of blind, wat dan ook. En dan krijg je ook groepen die met blind of slechtziend te maken hebben. Dus er zijn ook groepen die je kunt maken, en die hebben dan allerlei nieuwtjes op dat gebied. Zeg maar. Juist, nou ja, weet je, die wissenknop, meestal is het zo dat, dat je die wissenknop pas ziet als je een zoekveld activeert. En als het zoekveld niet actief is, dan is die wisseknop er niet. En dat, is, dat zette mij op het verkeerde been. Dus die, die geldt daarvoor. Um, ik had wel begrepen dat je in de instellingen kunt aangeven van wie je dingen in het nieuwsoverzicht wil zien. Maar ik begrijp uit wat jij nu vertelt dat je ook expliciet in die instellingen kunt aangeven dat je bepaalde mensen in de, hun, hun, hun uh, uitingen uh, wilt zien in het meldingen -tablad. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik doe dat uh, bij een hotel waar ik nogal graag kom. En dan uh, Alle berichten die zij dan daar, uh, die komen dan direct in je meldingen. Dan kan je dat ook gelijk uh, liken of niet liken of wat dan ook. En erop reageren. Dat komt dan ook direct in de meldingen. Oké, okay. nou misschien uh, ik... Het is weliswaar al bij vier, maar ik wou toch ook nog dat tabblad meer in ieder geval even doen. Ik denk dat het te veel is om dat helemaal uh, door te gaan werken. Maar in ieder geval wel een globaal dat, uh, dat iedereen daarna zijn weg er een beetje in kan vinden. Als jullie dat al lang niet kunnen. Maar misschien voor de luisteraars. Meer, tab. Meer, meer, van... meer. Daar is die. Camera, knop, zoeken, zoekveld, wissen, messenger. Bartimeus, dan zie je profiel weergeven. Knop. Dat is de eerste knop. Dan krijg je uh, het profiel, je profiel en dan kun je daar ook dan van alles mee doen. Uh, in je profiel kun je natuurlijk zetten wie je bent. Je kan uh, woonplaatsen, je kan uh, foto's plaatsen, uh, je kan vertellen waar je uh, gestudeerd hebt en wat je allemaal hebt gedaan in je hele leven. Vrienden knop. Vrienden knop, als je hier op dubbel tikt, dan krijg je je vrienden te zien. Vrienden. Vrienden zoeken. Gaan we even doen? Vrienden zoeken. Messenger. Suggesties. Knop zoeken. Knop acht verzoeken. Knop contacten. Knop geselecteerd. Vrienden openstaand. Knop vrienden zoeken. Zoekveld. Walter Zuiderwijk. Afbeelding. Afbeelding. Walter Zuiderwijk. Grijs. Als je op die afbeelding tikt, dan kom je. Ik zeg het maar even zoals ik denk dat het is op zijn tijdlijn. Dus dan zit je, of, of uh, wat Nens zei, op zijn website. 21 gemeenschappelijke vrienden. Grijs. Walter Zuiderwijk. Ik ga nog even Walter hier. Hoofdletter W. Walter Zuid. Hoofd W. Walter zoeken. Je hoort Walter dus hier Zuiderwijk. zijn geen, uh, ik, ik was even verticaal aan het vegen, hier heb je dus geen uh, bewerkbare dingen. Walter 21 gemeenschappelijke vrienden. Grijs. Vrienden. Knop. Overloop. Knop. Overloopknop. Hoofdletter O. Daar ga ik even op tikken. Op de overloopknop. De vrienden van Walter Zuiderwijk bekijken. Bericht sturen naar Walter Zuiderwijk. Walter Zuiderwijk niet meer volgen. Walter Zuiderwijk niet meer volgen. Nu heb ik hier eigenlijk o. een vraag over. De vrienden van Walter Zuiderwijk bekijken. Ik kom hier niet meer uit, dus ik doe even met twee vingers schrobben, want ik heb geen annuleren knop, dan kom ik eruit. Wat ik hier eigenlijk even van wil weten, dat niet meer volgen, is dat nou hetzelfde, want dat heb ik nog nooit echt kunnen vinden als ontvrienden, of is dat alleen maar dat je hem niet meer volgt? Uh, ...zijn berichten niet meer volgt. Want volgens mij is daar een verschil. Want je kan dus echt duidelijk stoppen met vrienden zijn van iemand. Weet hier iemand het uh, juiste antwoord op? Ik, oh, sorry Piet. Uh, ik weet niet of dat hetzelfde is. Ik gok van wel, maar dat weet ik niet. Dat heb ik niet gedaan. Ik ontvriend niet zoveel mensen blijkbaar. Uh, maar als ik op de vriendenknop ga staan... ...dan krijg ik verwijder... ...Walter Zuiderwijk als vriend. En blokkeren. Dus ik denk dat dat de, de echte echte ontvrienden zijn. Ja, en volgens mij als je op verwijderen drukt, dan uh, verdwijnt hij niet helemaal. Dan kan je dus, dan zie je in berichten van anderen, zie je zijn naam nog eens verschijnen. Ik heb één of twee keer mensen gedeblokkeerd. Heel grof. Maar dan vind je ze ook niet in andere chatberichten, uh, uh, zijn berichten niet meer. Dan zie je wel iemand reageren op een bericht van hem of haar. Maar dat bericht, dat vind je niet meer. Je vindt hem nergens meer. Dan neem je hem echt. Echt, echt verwijderd. Ik zal eens even kijken. Uh, jij zei dus als je op die vriendenknop tikt. Elle Zieleman. 14, vrienden. Knop. Vrienden. Elle Zieleman, verwijder Alizieleman als vriend. Juist. Verwijder elle Zieleman blokkeren. Oké, okay. Ver meer mogelijkheden Sielman heb ik vrienden. niet, dus ik moet ook Knop. weer even met twee vingers heen en weer vegen. Knop. O, de iPhone tegen mijn microfoon standaard, om uit dit scherm terug te gaan. Vrienden zoeken, um, koptekst. Nou, dit is uh, volgens mij even alles over vrienden. Ik geef hem even los nog voor mensen die iets meer willen zeggen hierover. Ja, er zitten in de bovenkant natuurlijk veel meer opties. Hè. Uh, je kunt uh, vrienden zoeken, je krijgt verzoeken, uh, welke contacten heb je, nou dat soort dingen meer. Dus de, ja, er zitten weer te veel. Mogelijkheden in, zeg ik dan maar. Ja, het lukt me nu eens om met Alt El de microfoon vast te zetten. Want dat ging nooit. Ze moest hij iedere keer de menu zien. Oké, okay, um, gaat de boel hier in de knoop. We gaan terug. Terug. Knop. Dus terug. dat was groepen. Vrienden. Evenementen, vrienden. Evenementen. Evenementen, evenementen. dat is ook zoiets. Mensen kunnen je uitnodigen voor evenementen. Um, ik weet niet of het... oh, nee, of Nancy is uitgenodigd, of tenminste wat u Evenement, evenement maken. Knop. Je kunt een evenement maken. Verkennen. ...knop, agenda, knop, organisator, knop, ontdek evenementen in de buurt, grijs, vandaag, grijs, morgen, grijs, dit weekend, grijs. Ja, dat is grijs omdat mijn uh, locatievoorzieningen niet aanstaan hierin. Uh, hier ben ik nog nooit in geweest in evenementen, maar het, knop, knop, het lijkt een beetje knop, voor zichzelf te spreken. ...camera, knop, instand, plaat, groepen, evenementen, groepen, Groepen, knop. je kunt dus inderdaad, je zei het al eerder, uh, groepen maken... Ja, dat is ook een beetje wat je in, in WhatsApp ook kan hè? Plaatsen in de buurt. Knop. Plaatsen in de buurt. Instant games. Knop. Oh games, instant games. Nieuwe items. Winkels, nieuwe items. 25 vrienden. Instagram. 5 moves. Knop. Apparaat verzoeken. Knop. Moves. Ja, moves. Apparaat. Apparaat. Mensen ontdekken. Nieuw. Wifi zoeken. Nieuw. Protect. Knop. Stadsgidsen. Knop. Meer weergeven. Weglatting steken. Knop bewerken. Bewerken. Knop. Favorieten. koptek Favorieten toevoegen. Knop. Instellingen. Knop. Privacy snelkoppelingen. Knop help en ondersteuning. Knop. Afmelden. Knop. Nieuwsoverzicht. Tap. 1 van 3. Nou, ben ik hè. Het oh, is nogal wat. Favorieten toevoegen. Um. Favorieten. Bewerken. Meer weergeven. Weglatten, Dat is ook... Knop. Ik zal er eens op dubbel tikken, kijken wat er dan gebeurt. Op deze dag, 3 Knop, weer. Knop, sport. Knop, koop- en verkoopgroepen. Knop, pagina's. Knop, overzichten. Knop, apps. Knop, opgeslagen. Knop, vrienden in de buurt. Knop. Ja, je kan ook dingen opslaan. Heb ik wel eens gezien. Aanbiedingen. Knop, bewerken. Bewerken. Knop, favorieten. Koptext. Nu zijn we hier weer. Favorieten toevoegen, bewerken. Even kijken bewerken. wat dat bewerken is. Klaar. klaar. Favorieten, koptek, favorieten toevoegen. Instellingen, knop, Va favorieten. Klaar, klaar, knop. Tja. Koptek, aanbiedingen, knop, klaar. Geen klaar. idee wat ik nu kan klaar. bewerken. Favorieten, instellingen, Favor favorieten. Klaar, klaar, bewerken. Bewerken. Pagina 2 Be van 4, instellingen. Knop, favoriete toevoegen. Nu gaan we maar eens even naar de instellingen, instellingen kijken dan. Account instellingen. Knop, chat Knop, voorkeuren voor nieuwsoverzicht. Knop, activiteit logboek. Knop, annuleren. Knop, annuleren. Dat zijn ze dus knop, allemaal. Actief, voor, accountinstellingen, we gaan eens even naar de account instellingen. Instellingen. Algemeen, kopniveau. Algemeen, koppeling. Beveiliging en aanmelding. Kopniveau beveiliging en aanmelding. Koppeling. Privacy. Kopniveau 3. Privacy. Koppeling. Het komen twee keer voor steeds. Tijdlijn en teggen. Kopniveau 3. Tijdlijn en teggen. Koppeling. Locatie. Kopniveau 3. Locatie. Koppeling. Video's en fotos. Kopniveau video's en fotos. Ongelooflijk hè? Geluiden. Kopniveau 3. Geluiden. Koppeling. Browser kopniveau 3 browser koppeling blokkeren kopniveau 3 blokkeren koppeling taal kopniveau 3 taal koppeling meldingen kopniveau 3 meldingen koppeling oh, Zou het dan hier zijn? Mel Laten we hier eens even ingaan. Het is gewoon te veel, te veel, te veel. op Facebook kopniveau 3 op Facebook koppeling e-mailadres kopniveau e-mailadres Koppeling, Kijk. mobiel, koopniveau, mobiel, koppeling, sms bericht, sms bericht. Je kan dus S meldingen, e-mail op Facebook, koppeling. We gaan even naar Facebook, je kan dus van een melding ook een e-mail laten sturen en meldingen dat staat standaard Facebook. aan. Op Facebook, koppeling. Je ziet alle meldingen op Facebook. Meldingen over bepaalde berichten kun je tijdens het bekijken van de berichten uitschakelen. Meer informatie, koppeling, punt. Einde. Hoofdnieuwsoverzicht. Tab 1 van 3. Hier. Terug. Knop. Terug. Zijn we dan, nou ik heb nog niet Meldingsinstellingen. gezien. Ontvangen. Hoofdgedeelte. Even terug. Terug. terug. Knop. Ik terug. heb dus nog niet gezien waar je dus inderdaad Algemeen. aan kunt geven. Algemeen. En misschien dat iemand dat even snel kan vertellen hoe je dus. En waar je dus is eigenlijk meer kunt aangeven. Dat als iemand iets doet dat in je meldingen moet komen en niet in je. Uh, ...je nieuwsoverzicht... ...nou hier, hier kun je gewoon ontzettend veel... ...en dat is... Uh, ...nou ja, ik, ik zei het net al, het is gewoon te veel... ...oké, okay, dus... Um, ...nog even de vraag van hoe... ...kun je nu... Um, ...ervoor zorgen dat iets... ...in jouw meldingen terechtkomen? Volgens mij gaat dat automatisch, een bericht komt altijd op je... ...tijdlijn binnen... ...en uh, van je favoriete vrienden... ...komt dat ook in je meldingen staan... Waar je, ik vond mij moet je dat daar gewoon bij instellingen bij die meldingen kan je dat ingeven. Ik heb het ook gedaan bij favorieten. Je kunt ook favoriete vrienden. Ik heb vrienden en favoriete vrienden, jawel. En als je dat aanklikt en je naam ingeeft, dan kom daar A. In de melding altijd een bericht van. En B, komt er ook altijd in je e-mail een aparte melding van als daar een bericht van binnenkomt. Dat jouw favoriete vriend jou weer heeft gevonden. Kijk, kijk, kijk, kijk. We komen, we komen steeds verder, hè. Ja, nou, dat is een mooie. Die ga ik dan eens even, even meespelen. Uh, als ik tenminste weer niet vergeet om een aantal weken niet in Facebook te kijken. Um, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik hier nou nog meer over moet gaan vertellen. Want ik kan ze allemaal wel nalopen, maar ik denk dat je dat het beste gewoon zelf maar even kan doen. En uh, wat ik nog wel eigenlijk nog een keer wil doen, maar dat gaat denk ik nu niet meer echt lukken, want het is ook al dik over vieren weer, is uh, op de mobiele website uh, kijken op je iPhone. Kijken of dat niet echt nog prettiger is dan dit appje gebruiken. Oké, okay, ik laat los voor Facebook. Ja, ik wilde wel eventjes melden dat het wel handig is om in je instellingen... eventjes de privacy-instellingen langs te lopen. Want die staan niet altijd helemaal uh, zuiver. En uh, je wil bijvoorbeeld niet dat iedereen jou vindt op, uh, uh, op Facebook of dat soort dingen meer. Dat zou ook even nalopen als ik er was. Tijdlijn en taggen. Kijk, op de tijdlijn kun je ook zeggen van... oké, okay, die wil ik wel of die wil, daar wil ik niets van nieuws aan zien. Je kunt mensen inderdaad... Hey, ik hoorde net, uh, Piet was het volgens mij, die zei van... ik heb. Uh, uh, soorten vrienden. Je kunt ook kennissen hebben. Nou ja, dat, dat betekent alleen maar dat er dingen zijn... die of minder belangrijk of belangrijk zijn. Um, maar die privacy zou ik nalopen. En die tijdlijn en taggen zou ik ook nalopen. Taggen, als iemand jouw naam in een uh, ding zet... dan betekent het dat jij ook ziet dat je getagged bent. En uh, wat ik heb ingesteld is dat ik uh, wil weten... Kijk, als ik op een foto sta... ik sta beroerd op, daar hou ik niet ze van. Maar ja, dat wie wel, zeg ik dan. Maar... Uh, dan, uh, en ze hebben mij getagd. Dan komt het dus gewoon op mijn uh, tijdlijn. Terwijl ik dat niet zou willen. Zeg maar. uh, dus dan. Uh, kun ik, Wat ik heb ingesteld. Is dat ik zeg van. Als iemand mij tekkt, wil ik kijken eerst. Voordat ik toestemming geef dat het erop komt. Of zeg, nou dat, er gebeurt gewoon niks op mijn tijdlijn. Als iemand mij tagt. Of ze kunnen je niet eens taggen. Dat soort dingen meer. Nou fijn dankjewel. Goede toevoeging. Daar moet ik dan ook maar eens naar kijken. Want Ik uh, heb ooit. Uh, toen ik Facebook installeerde, omdat er natuurlijk vraag naar was van, van hoe werkt dat zo'n beetje, heb ik een, een aantal instellingen gemaakt. En dat heb ik eigenlijk op de computer gedaan. Niet eens in de app, ik ben later pas de app gaan gebruiken. Dus uh, het is misschien verstandig ook voor mij om dat nog eens allemaal na te lopen. Nens, dankjewel. Dan heb ik nog één vraagje als het mag. Ik heb laatst een, uh, een link openbaar gezet, omdat ik dat zo'n... Het ging over iets over de zorg. Dat vond ik dat iedereen dat moest weten. Heb ik nog op wat openbaar gezet. En nu, elke keer als ik een nieuw, uh, iets nieuw post. staat hij elke keer op, op openbaar. En moet ik hem elke keer uh, veranderen in vrienden. Waar kan ik dat weer gewoon terugzetten van openbaar naar vrienden. zodat hij altijd op vrienden staat in plaats van openbaar? Ik heb dat ook een keer gedaan. En toen ik daarna weer iets plaatste. Toen stond hij dus op openbaar, toen heb ik er daar weer uh, uh, vrienden van gemaakt en dat is gebleven. Dus ik uh, heb verder nooit hoeven zoeken, ik heb dat geloof ik maar één keer gedaan, nooit hoeven zoeken hoe dat dan weer uh, standaard op uh, vrienden. Ik, ik neem aan dat je dat toch bij de instellingen zou moeten kunnen vinden. Nens, heb jij daar een uh, goed antwoord op? Nee, ik sluit eigenlijk bij jou aan. Ik heb hetzelfde gedaan. Uh, inderdaad, eentje op openbaar gezet. En vervolgens de volgende niet op openbaar. En hij hield de laatste gewoon vast. Dus ja. En het zou inderdaad in instellingen ergens zitten. Chatting. Nou, ik zat net even te snel te kijken in de chatinstellingen. Maar daar stond hij niet. Maar het zit vast verstopt in instellingen. Ja Piet, dat is raar. P probeer, ja, dan zou je... Ik, ik, weet ja, ik weet niet of wij elkaar volgen. Want... Uh, um... Dan zou je toch eens kunnen proberen om, om uh, ik weet niet hoe, nee, ik zeg het verkeerd. Hoe regelmatig jij dingen op Facebook post, uh, dan zou het toch zo moeten zijn dat als je hem weer een keer echt op vrienden zet, dat, dat hij dat zou moeten vasthouden. Nou, dat is vreemd dat hij dat maar jou dan niet zou doen. Dat zou betekenen dat ergens anders een instelling anders staat. Nee, ik denk dat ik weet wat ik, ik heb geen bericht gestuurd. op het moment dat je het alleen even verandert, eh, en het dan weer uitgaat, dan houdt hij gewoon oor. Uh, openbaar vast. Op het moment dat je wat jij dus zei, een berichtje maakt of een, iets op je tijd zet bij vrienden is dat de laatste instelling en die houdt hij dan vast. Daar ben ik de missie in gegaan. U beiden, hartelijk dank. Uiteindelijk kom je er met z'n allen uit, toch? Oké, okay, uh, nog meer mensen die iets uh, te vertellen hebben over Facebook? Ik heb dan wel iets aan uh, Ton en dat gaat dan niet over Facebook. Uh, er is mij verteld dat er bij Bartimaeus zeiden ze dat, dat er een app was die hetzelfde kon doen als de PenFriend. Weet jij daar meer van? Nou, ik zou niet weten wie dat gezegd zou hebben. Uh, voor de PenFriend heb je van die stickertjes nodig. En uh, ik weet het niet. Ik heb er in ieder geval nog nooit van gehoord. Ik zou dan wat meer informatie moeten hebben. En eigenlijk ook moeten weten wie dat gezegd heeft. Nou, oh, ik breek even in, sorry Wil. Uh, ja, dat, uh, je kan dat wel, er is een app uh, die doet dat met, uh, even denken hoor, uh, QR kan dat natuurlijk, maar er was een app gesproken uh, tagjes maken. En dan weet ik hem niet zo snel uit mijn hoofd, uh, maar ik heb hem uitgeprobeerd en dat is hetzelfde principe als PenFriend, maar dan, hoef je, dan is die eigenlijk gewoon gratis. Dus je hebt geen apparaat nodig, maar je hebt je telefoon. Nou, dat is op zich wel interessant, waarbij de PenFriend moet je dus inderdaad eerst die tag opnemen. Dus dat, uh, uh, ik weet niet hoe, hoe ze dat precies doen met die stickertjes, of daar een uh, chipje in zit of wat dan ook. Die moet je dus eerst het juiste uh, uh, audiobestandje aanhangen. Dus ik ben dan heel benieuwd hoe uh, die app dat kan doen, want die app zou dan op de een of andere manier. Uh, ...dat een uh, stickertje moeten herkennen of je moet het doen... ...ja, nou ja, goed. Uh... Nee, dat, dat, dat, uh, daar zou ik dan wel even willen weten welke app dat is. Daar wil ik dan wel eens mee experimenteren. Want ik zie niet hoe je alleen met de iPhone dat zou kunnen doen... ...als je niet ook nog een soort van sticker ergens voor hebt. Zullen we hem voor de volgende keer bewaren? Dat ik hem eventjes opzoek, want ik heb ze inderdaad uh, ja, meerdere getest uh, op dit soort... ...functionaliteit. Lijkt me een hele goeie, want penfriend moet je natuurlijk kopen... ...en er uh, is er hier ook wel een. Maar als je het met je iPhone uh, kunt doen... ...zonder dat je ook nog uh, stickertjes in stukken moet trekken... ...en uh, opplakken en weet ik veel wat... ...zou dat wel heel handig kunnen zijn. Lijkt me een goed plan voor uh, eind juni wordt dat dan. Ik laat de microfoon... ...we zijn door, door Wil toch nu al gekomen... ...in uh, het laatste deel van uh, Brandma maar los... ...als je nog vragen hebt als het uh, maar om Apple gaat. Dus wie de microfoon wil hebben, die pakt hem maar. Ik ben sinds kort uh, een iCloud Drive gebruiker geworden, maar mijn PC en mijn iPhone vinden elkaar niet aardig. Wat ik in mijn iPhone zet, komt niet op mijn PC en wat ik in mijn PC inzet komt niet in mijn iPhone. Wat doe ik verkeerd? Hoe kan ik deze twee elkaar weer aardig laten vinden? Uh, ik, ik heb nog nooit iCloud op de PC gebruikt. Uh, heb je dezelfde inloggegevens gebruikt? Dus uh, ik weet niet of je je Apple ID gebruikt op je iPhone voor iCloud. Maar ik, uh, om, om het uh, synchroon te kunnen laten lopen... neem ik aan dat je zonder meer dezelfde inloggegevens moet gebruiken. Maar Piet, ik kan me niet voorstellen dat je dat niet gedaan zou hebben. Nee, dat klopt. En het gek is uh, mijn uh, contactgegevens van, van mijn... Uh... Het mailprogramma, dat synchroniseert hij gewoon. Helemaal geen probleem. Alleen bij de iCloud Drive gebeurt het niet. vraag uh, verder aan Lindhout, zeggen ze in Zeeland, maar ik heb geen idee. Dus ik denk, misschien zit hier iemand die dat helemaal weet en die dat mij gaat vertellen, maar ik ga verder zoeken. Uh, kijk eens even in die iCloud instellingen wat je aan en uit hebt staan... Oh, dat heb je vast ook wel gedaan, maar uh, ik vraag het maar. Je ja, bedoelt, uh, daar waar iCloud drijft staat of daar een vinkje voor staat? Je kunt zeggen waar de iCloud voor gebruikt kan worden uh, op, uh, op de iPhone, zeg maar. Dan moet ik dat nog even gaan nakijken. Oké, okay. daar komen we misschien wel verder mee. Dankjewel. Ja, en, en hou ons op de hoogte, want dat is natuurlijk wel leuk voor de mensen die die podcast draaien. Dat ze ook het vervolg horen zoals je dat zou willen doen Piet, kan ook gewoon via een mailtje hoor naar iaskapenstaatjebartemeest.nl. helemaal prima. Oké, okay, kom voor elkaar. Oh, dat had ik laatst ook nog gedaan over iets wat in de vorige item was over het uh, gebruiken van de de voice er met uh, vanaf de site van de passend lezen, waar jullie dachten dat dat niet zo goed zou werken, maar dat werkt echt perfect. Oh wat goed Piet dat je daarop komt. Want ik heb het van de week nog uitgeprobeerd. En het werkt bij mij niet. Het is een idioot. Uh, wat ik gedaan heb is. Ik ben op mijn iPhone naar de website van Passend Lezen gegaan. En uh, naar mijn boekenplank. En daar gekozen voor download. Dan uh, net als op de computer het vinkje aanvinken. En dan op uh, nu downloaden tikken. Dan hoor je hem een tijdje wat doen. En op een gegeven moment kon ik wel... Ik weet alleen, want het ging een keer mis. En toen kreeg ik andere, een of andere rare Ajax-fout. Uh, en één keer lukte het me wel. Toen zei hij van, wil je delen met VoiceDream? Toen zei ik ja. En toen kreeg ik binnen VoiceDream, die zag een zip-bestand van 0 bytes. En uh, kreeg ik ook een foutmelding. Maar dit zou toch de weg moeten zijn die ik moet volgen. Ja, vanuit je voice -dream Reader werkt het nog steeds niet. Ik heb er al een aantal keren met de mensen van, uh, weet je die jongens, daar in Canada, dat is trouwens een heel klein bedrijf, ik geloof ze er met of misschien drieën zitten, heb ik erover gehad. Nou, daar ben ik niet verder mee gekomen, maar tot mijn verbazing kan je nu wel, als je op de website van Passant Lezen bent, en daar je boek downloadt, dan, dan hoor je in één keer eerst dat, je, dat het even een enige tijd duurt, dan gaat hij tikken, en dan als die klaar is, komt er inderdaad uh, dat zipbestand. Dat kan je dan openen in uh, Voice Dream Reaver. Maar dat een tapje daarna zit, dat je het ook kunt opslaan in je Dropbox of in je iCloud Drive. of nou god, maar weten waar nog meer in. Maar vanuit de website werkt het wel. Vanuit Voice Dream werkt het nog steeds niet. Want dat blijft bij mij altijd op uh, 30% hangen of zo. En dat doe je, dat, dat tikken hoor je een tikken, dus dat doe je ook op je iPhone. Nou, bij mij is het dus, uh, ik, ik heb precies gedaan wat jij zei en bij mij is het nog niet gelukt. Dus ik ga het, uh, ik ga het gewoon nog een keer proberen. De aanhouder wint. En uh, ja, nou ja, het, het, als het bij jou lukt, zou het bij mij ook moeten lukken. Lijkt mij. Als ik dezelfde manier gebruik. Want je gaat dan gewoon naar je boekenplank. En dan zoek je je boek op. En dan heb je na, na de, de link streamen. Heb je de link downloaden. Nou ja. En wat ik net al zei. Het vind je aan. En dan zou die het moeten doen. Dus ik ga dat gewoon ook nog een keer proberen. Dat brengt me trouwens op iets anders. Ik had het in het begin van het verhaal. Had ik het over de update. Naar iOS 10.3. Was het nou 2? Ik geloof er wel 11.3. Ik ben even. Ik raak het tel kwijt. Ik heb hier twee telefoons waarop die versie draait. Uh, mijn eigen telefoon en de telefoon van Barty Op mijn eigen telefoon is na de updates iets vreemd gebeurd. In de instellingen, beeldscherm, heb je de mogelijkheid om het vergrendelen van het scherm in te stellen. Een halve minuut, 1, 2, 3, 4, 5 minuten of nooit. Ik had hem altijd op nooit staan. Op mijn eigen iPhone kan ik alleen nog maar maximaal 5 minuten en kan ik... ...is het, het aankruisvakje of de, de, de, de mogelijkheid nooit... ...is verdwenen. Dat is een iPhone 6S. Op de Bartimé's iPhone, dat is een iPhone 7... ...kan ik hem nog steeds op nooit zetten. En ik begrijp hier echt helemaal niks van. Ik ben er nog niet toe over gegaan om een iPhone, uh, mijn eigen iPhone helemaal opnieuw in te stellen. Want dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Um, maar wat ik wel heb gedaan is hem natuurlijk uh, resetten hè? met uh, uh, uitzetten uh, geheugen opschonen en dan weer uh, een koude start doen maar ik blijf dus dat, uh, de, de mogelijkheid om mijn scherm nooit automatisch te laten vergrendelen blijf ik missen zijn er hier mensen die uh, dat ook hebben gemerkt hij vergrendelde mij niet dus ik vind het ook maar dat is van die Apple dingen waar ik soms helemaal niets van begrijp, de ene Doet A en dan doet de andere weer B. Dat zijn ja, voor mij onbegrijpelijke dingen. Maar ik heb ook geen verstand van computers. Dus dat heeft ook geen zin. Om dat door mij te laten begrijpen. Maar dit is echt raar binnen Apple. Ja uh, Tom, ik heb het even gecheckt. Ik heb ook een iPhone 6. En uh, daar staat hij gewoon op nooit. Dus de uh, nooitkeuze is daar gewoon nou, ik in het. Uh, ik zit dinsdag wel behoorlijk vol. Maar uh, als ik even een gaatje vind, kom ik even, als jij op kantoor bent, kom ik even binnenlopen, zal ik het je laten zien. Want misschien ziet mijn, ziet Voice Dream het wel niet, ik, ik weet het gewoon niet. Dus uh, ik vind het in ieder geval heel vreemd en ik vind het ook vervelend. Want ik wil hem gewoon zelf kunnen vergrendelen en niet dat hij automatisch, ook al is het vijf minuten, de vergrendeling ingaat. Maar ik heb dat, Piet, ik heb dat ook wel gemerkt. Uh, ik heb bijvoorbeeld... Uh, uh, het is mij opgevallen dat sommige iPhones als die uitstaan en je zet ze aan en ze zijn aan het uh, opstarten dat je een lichtend scherm hebt met een donker appeltje en andere iPhones die uh, van exact hetzelfde type die het andersom hebben een, uh, een lichtend appeltje in een donker scherm. En of dat nou te maken heeft dat de ding waarschijnlijk in verschillende fabrieken wordt gemaakt... Ruud zou zeggen, schiet mij maar lek. Ik weet het niet. Dat gaan we niet doen, maar dat hoor ik dan ook wel eens. Maar dat, is, dat wordt volgens alle standaardprotocollen binnen zo'n bedrijf gemaakt. Dat, ik kan me amper voorstellen dat ze in verwegistan A het anders bouwen dan in verwegistan B. Dat, ik heb bij een Amerikaans bedrijf gewerkt. Nou, dan gebeurde dat echt niet hoor. Nee, dus het, het, het, blijft, het blijft vreemd. Ik ga in ieder geval dit eens verder uh, uitzoeken. En uh, inderdaad mensen dat we dinsdag even gaan kijken. Nou, dat was in ieder geval mijn vraag. Ik geef de microfoon vrij voor mensen die hem willen hebben. Nog heel even over dat voice-dream, Tom. Tom uh, je moet wel op de website blijven. Hè? Niet in de Daisy uh, Reader-app. Want daar werken dat dus niet. Je kan wel boeken, uh, daar in je boekenplank zetten. Maar verder kan je er niks mee. Op de website van passend lezen... In je iPhone. Op Safari dus. Ja, werkt het bij mij gewoon. Zoals ik net zei. Ja, nee, dat zat ik ook. Dus uh, vandaar dat ik het ook zo verbazingwekkend vind. Ik ga het gewoon. Ik blijf het gewoon uitproberen, Piet. En uh, wordt vervolgd. Ja, Tom, ik wil je en Nancy je hartstikke bedanken. En ik hoop dat de volgende keer. in juni. dat dan uh, besproken kan worden. die app die hetzelfde zou kunnen doen. als de. Als de pen friend. In ieder geval hartstikke bedankt. Oké, okay, Nens heeft het al genoteerd. Dus dat, uh, dat gaat gebeuren. Uh, prima, uh, fijn dat je er was wil. En uh, misschien uh, treffen we elkaar ooit weer eens in het joost Vraaguur. Maar ik vergeet dat altijd op dinsdagavond. Oké, okay, ik geef de microfoon weer vrij voor wie hem hebben wil. Ja, ik heb nog een vraagje. Uh, er, is, uh, er was nieuws over de Apple Maps... Nou ben ik geen gebruiker van de Apple Maps, ik, ik weet niet meer waarom, maar in ieder geval. Uh, maar er zit nu OV-informatie in. Dus uh, hij kan zeggen hoe laat iets vertrekt en dat soort dingen meer. Hij brengt je naar de ingang. Ja, ik weet niet hoe toegankelijk uh, uh, Apple Maps is, dus dat wilde ik eventjes vragen aan de mensen die hier zijn... ...en daarnaast vroeg ik mij af... ...want ik heb hem dus nog niet... Ge, ...ja, ik heb hem eraf gegooid... Ik even stiekem... over even zachtjes zeggen... ...maar als ik hem er weer op zet... ...en ik ga het uitproberen... ...ik ben ook benieuwd of Siri nu inderdaad ook... ...dan gelijk informatie kan geven... ...over vertrektijden en dat soort dingen meer... ...dus dat was even mijn vraag... ...oké, okay, bij mij staat hij er gewoon nog op hè... ...de app heet Kaarten... Uh, ik, ik, ...ik neem aan dat, dat jij bedoelt... ...dat het nu ook in Nederland is... Um... Ik gebruik eigenlijk heel vaak... als het over het OV gaat... die OV-info-app. Ik ga het uh, in ieder geval uitproberen. En uh, voordat we het vergeten... we gaan natuurlijk volgende maand... zeker die app uh, doen, uh, Wil. Maar uh, ik zal alweer een mailtje voorbij komen... over de Worldwide Development Conference... die volgens mij op 5 juni... weer begint. Het is het uh, jaarlijkse... festijn... Uh, van, uh, van Apple... waarbij alle... Ontwikkelaars worden uitgenodigd om te gaan spelen met de nieuwe software. Dus we zullen dan ook eind volgende maand daar aandacht aan gaan besteden. Ik zag ook al dat er iets gaat gebeuren met nieuwe MacBooks of veranderingen in de MacBooks. En ongetwijfeld zal dan iOS 11 en uh, macOS 10.13 worden aangekondigd. Oké. Okay. Over Siri gesproken. Zou ik iedereen willen verzoeken vanavond, voordat ze naar bed gaan, even tegen Siri wel te rusten te zeggen. Dan kom je niet meer bij van het lachen. Dit als afsluiting. Gaan we doen Piet. Dan geef ik nog een keer een microfoon vrij voor iemand die we hebben. hebben heel... We hebben wil heel... voordat we uh, de buitenlucht gaan opzoeken wat mij betreft. Niemand meer? Nou, dan uh, wil ik iedereen heel hartelijk danken voor, uh, voor jullie bijdrage allemaal. En, uh, want zonder jullie kunnen we dit uur niet maken. En we worden met z'n allen van elkaar steeds wijzer als het om Apple gaat, in ieder geval. Mensen, allemaal hartstikke bedankt. En uh, volgende maand zijn we er weer. En um, als ik het, uh, ik, ik ga het eigenlijk, moet altijd van tevoren even rekenen. Dat vergeet ik altijd. mij heeft uh, 31 dagen. Dat betekent dat het vandaag de 26 e is. Dus juni 23. Dus dan zou het de laatste dag van juni worden. De 30ste. Dan uh, benen we er weer met z'n allen. Uh, ik hoop in ieder geval jullie ook. Uh, ik wens iedereen een, uh, een goed weekend. Uh, het wordt 36 graden hier. Dus uh, hou het cool uh, nogmaals bedankt en tot over vijf weken is het dan. Boom.